10 uur, dit is Radio 1, met Wouter Körpershoek. Vakantievierende automobilisten kennen de beperkingen van hun eigen auto niet... met alle vervelende gevolgen van dien. Straks in Goedemorgen Nederland, nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Nou, Dan is weer nog. Eerst nog wat zon. Vanmiddag bewolkt. En bijna overal wat regen of motregend. Wordt ongeveer 21 graden. Morgen nog een bui. Verder van tijd tot tijd zon. Vanaf donderdag droog en vrij zonnig. En een graad of 30. En er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit Erwin de Hart. Ja, want er staat een file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Knoop het -Gorkum staat die file. Vijf kilometer lang door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En de N36, de hoogte van de Witte Paal bij Ommen... is lange tijd dicht geweest in beide richtingen. De N36 is weer open. Er zijn drie paarden gewond geraakt. Nou, dan is dat ook weer helder geworden wat daar gebeurde vanmorgen. Erwin de Hart. Mark Rutte schoffeert de Caribische Nederlanders. Zometeen bij de KRO. Blijf luisteren. Goedemiddag, met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 Wouter Körpershoek. Mark Rutte gedraagt zich niet als de premier van alle Nederlanders, zegt D66. De AWB waarschuwt vakantievierende automobilisten... en het ochtendumeur van Mart Smeet. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Premier Rutte is helemaal niet de premier van alle Nederlanders. Zo schrijft het geïrriteerde D66 Tweede Kamerlid Wassila Harshi... in een open brief die in een aantal kranten verscheen. Mevrouw Harshi, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u zo boos op de premier? Uh, zoals ik aangaf, ook in mijn opiniestuk. Ik, ik, ik vraag me af of hij premier is van alle Nederlanders. En dat zeg ik naar alleen van uh, zijn, zijn werkbezoek die hij heeft gehad... en zijn uitlatingen toen hij eenmaal terug was hier in het Europese deel van het Koninkrijk, toen hij terug was op Nederlandse bodem. Even voor de duidelijkheid, u bent woordvoerder Koninkrijksrelaties. Onder andere, ik, heb ook nog, ik ben ook woordvoerder Defensie. En ik doe ook nog een aantal andere onderwerpen. Hoogt, u maar... volgt de premier op de voet als hij dus naar de Antillen reist... en dan hoopt hij dat hij wat zegt en dan... Nou ja, ik, ik volgde de zes eilanden. Hè. De Antillen bestaan niet. En zeker niet meer sinds 10 oktober 2010... Um, maar ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd... als uh, de premier uh, op bezoek gaat uh, bij die zes eilanden. Dan volg ik natuurlijk op de voet van wat, wat hij daar uh, doet en wat hij daar zegt. Als, als woordvoerder weet ik zelf uh, redelijk wat over de eilanden. Ik heb ze ook mogen leren kennen de afgelopen drie jaar... En dan ben ik toch wel verbaasd als ik dan uh, onze premier, als ik het zo mag zeggen... Uh, uitspraken hoor doen van als u ons opbelt en u wilt uit het koninkrijk stappen... dan gaan we dat meteen regelen. Nou, dat proeft als van mij mag u weg, het is dat ik er niet over ga. Maar als u wilt, dan wil ik liever gisteren het geregeld hebben dan vandaag. Maar dat is toch ook wel een beetje een sentiment op die eilanden. Van we hebben eigenlijk Nederland niet meer nodig, hoe onafhankelijker hoe beter. Heeft hij daar niet een beetje op gereageerd door te zeggen van... Ah ja, oké okay, prima, als, als jullie het niet willen, gaan we erover praten... We gaan ik, het oplossen. Het is behoorlijk kort door de bocht om te zeggen... het sentiment is op die zes eilanden... die stuk voor stuk, nota bene, ook nog eens verschillend zijn... Uh, dat dat sentiment daar is. Natuurlijk uh, zijn er discussies geweest... en die zullen er ook wel blijven als het gaat om de verhoudingen binnen het koninkrijk. Maar ik vind, als wij pas drie jaar een nieuwe verhouding hebben afgesproken met elkaar... namelijk drie landen, Curaçao, Aruba en Sint Maarten... en drie... Kleinere eilanden, Bonaire, Saba en Stesia, die direct onder Nederland vallen, dan is dat de constructie. En dan zou ik toch echt graag willen dat we de energie steken in zaken die we samen kunnen doen, toekomstgericht. In plaats van dat we iedere keer maar weer die verhoudingen opnieuw gaan voeren, die discussie weer opnieuw gaan voeren. Wat had hij moeten zeggen? Wat was de boodschap geweest die hij had moeten uitstralen? Nou, had het over heel veel dingen kunnen hebben. Ik bedoel, een van de dingen die ik terug las... mensen weten mij ook te bereiken vanuit de eilanden. En wat, wat mij opviel was bijvoorbeeld uh, die Isla Raffinaderij... Uh, op Curaçao, die uh, vervuilt. En daar is een discussie over de verantwoordelijkheid van Curaçao. Maar goed, we zijn ook één koninkrijk, dus je kunt ook kijken... Van wat kunnen we samen doen om dat probleem op te lossen? En als ik dan hoor dat mensen aan mij doorgeven... ja, hij, hij vermijdt krampachtig die discussie over de isla. Hij wil ook niet op de foto met, met rookwolken boven zich. Dan denk ik, nou ja, als er iets is... Waar je het over zou kunnen hebben. Dan is het bijvoorbeeld de vanuit naar Die heel veel gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Nou, er zijn legio andere voorbeelden. Hè? Samen kijken naar de kansen die het biedt. Het feit dat we een Caribisch deel van het Koninkrijk hebben in termen van uh, Latijns-Amerika. Wat biedt dat voor het Nederlandse bedrijfsleven? Waar kunnen we dan samen Maar dat in verder heeft u toch ook gedaan? U schrijft in uw eigen brief uh, dat de premier daar het vooral gehad heeft over samen zo, zoveel mogelijk geld verdienen. Ja, maar wat blijft er over van dat woord samen als je vervolgens, als je eenmaal terug bent in het Europese deel van het Koninkrijk, op Nederlandse bodem. Als je dan nog even uithaalt en aangeeft, nou ja, ik zie ze eigenlijk het liefst vertrekken. Uh, het is dat ik er niet over ga, hij gaat er ook niet over. Hè. De bevolking op de eilanden, die maken uiteindelijk zelf de keuze of ze onafhankelijk willen worden. En dan klinkt het echt alsof hij echt lief ziet dat ze die keuze nu maken, dus liever zien vertrekken, dan uh, dat hij zich concentreert op het feit dat we één koninkrijk zijn en in kans denken, hij heeft het gehad over samen geld verdienen, maar van het woordje samen blijft er weinig over als het laat, de laatste boodschap van onze premier is, liever maar... vertrekken dan blijven. Maar u heeft niet een premier gezien die er wellicht juist voor gekozen heeft... om niet bevoogdend meer te zijn. Om die hele moeilijke verhouding uit het verleden achter zich te laten... en door heel erg open daar naartoe te gaan en te zeggen... wat jullie maar willen, ik, ik vind het prima. Wil je blijven, is het goed, dan gaan we er samen tegenaan. Wil je onafhankelijk worden, de deur is open. Het is ook een hele open houding in plaats van... maar iedere keer vanuit Nederland zeggen we, hoe het daar moet... Ja, zoals u het brengt is het natuurlijk heel erg uh, sympathiek. En dan, dan is het ook een van de onderwerpen waar je het met elkaar over kan hebben... Uh, maar, zelfs maar u ook denkt dat dat, heeft nou ja, ik, ik, ik, dat samen geld verdienen... Hè, dat, is, dat geld verdienen, iedereen wil natuurlijk brood op de plank... en het samen, dat vind ik prima. Ik praat ook in die kansen, praat ook over zaken... die, die misschien iets minder vrolijk zijn. Ik noemde de Isla Raffinaderij, maar we hebben natuurlijk ook een historie. Het 200 jaar koninkrijk kent de mooie kanten uit ons verleden... maar ook de iets minder mooie kanten. Dat, daar moet je gewoon met respect over spreken. Wat ik ook de afgelopen drie jaar heb gemerkt... in de relaties met de mensen op de eilanden... het begint bij het respect hebben voor elkaar... En dan kun je met elkaar ook spreken over van wat, wat delen we nu in het koninkrijk. En ja, de realiteit is dat we een koninkrijk zijn. Laten we er dan ook het beste van maken. En dat is een houding. Ja, ik zou toch ook willen dat die premier dat vasthoudt... ook als hij weer terug is in Nederland. En dat hij niet uiteindelijk de toon dan zet door zoiets te zeggen als... belt u maar en u kunt vertrekken. Het gekke is dat er een aantal kranten op de Antillen... juist over een buitengewoon geslaagd uh, bezoek spraken. Ze vonden het een ontspannen premier... die inderdaad met een open houding naar... Uh, naar de eilanden afreisde. En niet meer zoals vroeger, van dit moet je doen en zo moet je het doen. En, uh, maar meer van, jongens, zeg het maar. Ja, Wij zijn niet langer jullie uh, oplettende vader. Nee, die houding, is daar is op zich ook niks mis mee, zoals ik ook aangaf. Maar als hij vervolgens terug in Nederland uh, aangeeft... Van, nou ja, als, ik, als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik het meteen al regelen en dan bent u weg. Ja, dat is dan toch een beetje de nasmaak die je krijgt. Ook al is de rest van de reis, er zijn echt positieve dingen te noemen. Ik heb ook in mijn opiniestuk ook verwezen naar hè, dat samen geld verdienen. Uh, dus er is ook wel wat positief te zeggen. Maar als je dat afsluit door benen eenmaal terug in Nederland... Die opmerking te maken, die weer die staatskundige verhoudingen, die discussie weer opvoert en eigenlijk aangeeft, nou ja, we zien u liever vertrekken dan, dan, dan blijven, ja, dan is dat toch een beetje die bittere nasmaak die je eraan overhoudt. En dat is de reden waarom ik dat opiniestuk ook geschreven heb. En u maakt ook een vergelijking met Obama. Die het ja, wel goed doet. Het was ook toevallig die dag dat ik. Uh, s ochtends de radio aanzette. en, en de quotes van, van uh, onze premier hoorde. Die ochtend had ik ook teruggekeken. want die was. de dag daarvoor, geloof ik. Uh, was hij online te vinden. De, de woorden van Obama. naar aanleiding van de discussie rondom. Trayvon Martin. He, die, die jongen die is neergeschoten. Ja, door, door zo'n buurtwacht. Ja. ja. En uh, wat mij heel erg opviel, want dat was nog voordat ik echt de quotes van, van, van Rutte uh, mij bereikte, was dat Obama echt met, met uh, niet alleen persoonlijk, hè, uh, maar ook vanuit historisch besef nog eens aanhaalde waarom het zo gevoelig lag. En ook dus de geschiedenis die zijn land kent, het verschil tussen blank en, en zwart, hè, discriminatie, racisme. Um, en hij haalde dat aan om uit te leggen waarom die commotie zo is ontstaan rondom deze jongen. En uh, ik vond dat heel erg tekenend, notabene op diezelfde ochtend... dat ik dan onze premier hoor niet, dat ik een vergelijking helemaal doortrek, hoor. Maar het is, ik zie wel, ze uh, staan als president, als premier... voor alle mensen in, je, in jouw land. In het geval van, uh, de premier heeft het ook met het Koninkrijk te maken. Want nogmaals, Bonaire, uh, stesia en Saba zijn ook onderdeel van Nederland... hier op het Europees deel van het Koninkrijk. Ja, dan moet je toch ook het gevoel geven dat je alles snapt en dat je ook staat voor al die mensen... en al die gevoeligheden en, en dat mist. ik. Dus Rutte ik zag echt is, de contrast Rutte tussen Rutte die twee mannen. Mark geen dat is wel duidelijk. Nee, nee. U bent van D66 een jaar geleden in de Kamer gekomen. Dus een nee, nieuw nee, drie jaar geleden. Drie jaar, het spijt me vrij. Ja. Nou ja, ja. Toch <laughs> nog relatief uh, nieuw Kamerlid. Ja. Uh, D66 in de oppositie, niet onder de indruk dus uh, van Mark Rutte. Uh, u houdt zich ook met defensie bezig... Uh, wat zijn op dit moment. De, wat is de insteek van D66 als het gaat om de bezuinigingsplannen die zijn aangekondigd en die linksom of rechtsom moeten worden doorgevoerd? Ja, Defensie. Ik, ik was vorige week ben ik een week lang in, in Frankrijk geweest. Uh, uh, en daar heb ik ook in het teken van Defensie. Uh, heel veel gesprekken gevoerd, omdat dit jaar... Uh, als het gaat om Europese defensie-samenwerking... het een, een bijzonder jaar is. In december zullen alle wereld... of niet wereld, uh, alle uh, Mark Ruttes, noem ik het maar even, van Europa... Uh, gaan praten over defensie en Europese defensie-samenwerking. En in aanloop daarnaartoe... Uh, heeft onze minister van Defensie ook nog de nodige stappen te zetten. En ook de Kamer zal er nog met haar over spreken. Dus het is een jaar waarin, uh, als het gaat om defensie en Europa... er een hoop op de agenda staat... Um, maar voor Defensie heb ik dus ook vorige week toen ik in, in Parijs was, uh, bereikten mij ook de berichten ook over hè, de onrust die er is binnen de organisatie. Ja, het zijn moeilijke tijden. Uh, de bezuiniging van Rutte 1, uh, daar wordt nog volop aan gewerkt. Er zijn ook wat extra bezuinigingen ja. van Rutte 2. En, en, en wat ik nog veel erger vind is dat uh, er nog steeds geen perspectief is, geen duidelijkheid is over waar willen we naartoe met de krijgsmacht. En het is natuurlijk ook wel moeilijk oppositie voeren... want eh, ook als oppositiepartij moet je wel aantonen... waar het geld dan wel vandaan eh, moet komen. Je kunt niet alleen maar zeggen nee, nee, nee, dat lijkt me duidelijk. Nee, maar als oppositiepartij, daarom heb ik ook een punt gemaakt... Uh, vrij uh, vroeg uh, in december, uh, toen was minister Hennis... Uh, uh, net uh, minister, maar goed, uh, in oktober of november is zij minister geworden. En toen kondigde ze al aan dat ze uh, ergens eind 2013 zou komen... met de visie op de krijgsmacht. We weten ook dat dat samenhangt met de keuze... ten aanzien van die vervangen van die F-16. Uh, maar toen heb ik al aangegeven, dat gaat wel heel erg lang duren. Een jaar lang weten we dus niet waar we naartoe moeten met de krijgsmacht. En toen ik vanochtend hier naartoe reed, heb ik Radio 1 geluisterd. En toen hoorde ik ook minister Hennis aangeven... Dat ze, um, uh, wat, ze, wat haar ambities waren en dat was perspectief bieden. Nou, ik hoop dat ze daarmee niet gaat wachten tot het einde van haar ambtstermijn. Wanneer is het recess afgelopen? Begin september? Ja, begin september. De eerste week van september meteen al. Dan weer de Kamer in. Mevrouw Harshi, Tweede Kamerlid D66. Dank u wel. Ja, ja, ja. Sommigen, ik kan van sommigen hun moeder zijn, ja.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 De aanpak van achterstandswijken in de periode 2008-2012 heeft weinig effect gehad. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... na onderzoek van het overheidsbeleid in die zogeheten krachtwijken. Een van die wijken is de Rotterdamse Bloemhof. April vorig jaar liep verslaggever Harm van Attenveld... met oud-partij van de arbeidsminister van wijken Ella Vogelaar door deze wijk. Het ziet er dus ook niet meer uit. Ik bedoel, dit, dit, dit kan het, dit, dus ook het, dit, gewoon het, dit, niet het, dit, meer... Uh... Hoek-Daliastraat, Jasmijnstraat...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 Het risico is gewoon heel groot. Dat ben ik helemaal met meneer Hoordijk eens. Dat dat zo gaat gebeuren. Ik bedoel, op een gegeven moment dan hoeft er ergens iets te gebeuren. En dan slaat de vlam in de pan als dan er heel veel onvrede is. Ik en... zie daar een uh, jonge man staan die staat te knikken. Ja, die heeft, die kom er even bij. Wie bent u? Ik ben Umer. Kijk, persoonlijk oh, ja, ja. ben ik Turk. Uh, wij zijn wat meer geïntegreerd dan uh, dat andere volk... die net nou aan het komen is met dat Polen en zo. We kunnen wel misschien net wat meer overweg met... Uh,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 Zometeen, de gebrek aan rijervaring verpest de vakantie van veel automobilisten. Maar nu eerst de ochtendhumeur van Marts Meets. We hadden een jazzclub op school. Verplichte kleding, zwarte kooltrui en suede schoenen. De toen beroemde bordeelsluipers van 43,95, 95 naar nou, ik meen. Maar niet aan te schaffen bij zwartjes in de Utrechtse straat, want die waren fout geweest in de oorlog. Coltrane, Davis, Monk. En toen kwam opeens op vrijdagavond op een trio Pim Jacobs... met de toen onweerstaanbaar fraai swingende zangeres Rita Reis. We stonden aan de grond genageld. Zoveel lenigheid qua stem van een Nederlandse jazzzangeres. Dat kon bijna niet. Wat kon ze mooi swingen. Met ingehouden spanning. Mooi in de lage tonen. Sexy zonder dat we toen wisten wat dat woord betekende. En ja, dat telde wel hoor. De meeste van ons, de stoere binken van het lyceum... waren jaloers op die wat gladde pianist, die Pim... die ook al een rol speelde in Stampij om een schuiftrompet. Een boek uit de Bob Evers-serie. Waren we jaloers? Ja, wel zeker. Ze was toen nog net geen veertig en zeer, zeer aantrekkelijk. En wij stoere jongens, wij wisten het wel. Ik kocht meteen Jazz Behind the Dikes en volgde haar altijd en trouw. Als een soort heilige jeugdvriendin van weleer. Haar dood schokte enigszins. Te meer, daar ik gehoord had dat ze tijdens het Tour de France nog in het Westerpark in Amsterdam had opgetreden. Na de jazz, en ik geef het toe, na het roken van een pijp, kwamen andere culturen. Ik richtte mijn blik op Amerika en ving daar ergens in de beginjaren zeventig een lied op. They call me the breeze. Heerlijk rustig makende gitaarmuziek, gezongen door een pluizige man van onbestemde leeftijd. John Weldon Kale. De muziekindustrie noemde hem J.J. Kale. Ik werd eerst liefhebber en toen fan en kocht alles. Ja, werkelijk alles waarop hij speelde en zong. Werde ik kennen? Ja, een beetje. Maar wel bedenken van de slogan dat J.J. Kale's laatste cd net zo klonk als zijn eerste, zijn vierde of zijn zevende. Hij maakte moeilijk te spelen, makkelijk te beluisteren muziek... die je met enige lenigheid pop, blues, rock mag noemen. Tulsa sound. Rustgevend. Five o'clock shadow muziek. Zijn geheim? Hij zong, zo leek het, net iets te laat op te tel. Maar dat was nou juist zijn manier van werken. Over timing gesproken. Ooit speelde ik blues voor mama, voor mijn eigen moeder. Toen op leeftijd. Ze vond het mooi en dus was het goed. J.J. Kale en Rita Reis staan samen voor de poort en Petrus doet open. Ik hoop dat hij gevraagd heeft, kunnen jullie ook misschien samen optreden? Waarschijnlijk hebben beide geknikt. De gelukkigen die dat meegemaakt hebben. En dat zei Mart Smeet. Morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. You shake my nerves and you Grace, just great balls of fire. I let you love all I thought of this morning. You came along and my honey. I've changed my mind. This love is fine. is just great balls of fire. Kisses, baby. Feels mm. good. Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like I love Are oh, you fine? So kind. Tell this world that you might, might, might, might I choose my little dance and I twittled my thumb I'm real nervous, but it sure so, is fun Come on, baby It drives me crazy It's just great, it's just great. Balls it's of Fire Me, baby my the show is fun Come baby great is great balls of fire Great balls of fire Jerry Lee Lewis Nederlanders die in het buitenland op vakantie zijn vertrouwen te veel op hun auto en dat kan vervelende gevolgen hebben. Peter Heemskerk van de AWB, Goedemorgen. Goedemorgen. Later. Hoe kun je nou te veel op je auto vertrouwen? Het, het, het, het, het, het, ik bedoel, wat, het, het, het, het, wat, wat vertrouw je dan goh. of niet? Ja, ja, wat vertrouw je dan, wat vertrouw je niet? Waar het om gaat is dat je de, de, de machine, als je de auto, de machine mag noemen, de machine vooral heel veel zijn werk laat doen. Daar nodigt die auto ook wel toe uit. Die moderne auto die wekt de indruk dat je, uh, dat je feitelijk alleen maar gas hoeft te geven... en af en toe eens aan het stuurwiel moet draaien. Nou en uh, Zeker op, met vakantieverkeer, dus zware belasting, caravan erachter... Uh, fietsen op de drager en een topkoffer bij wijze van spreken... en nog volle bepakking. Ja, dan kun je die machine niet helemaal aan een lot overlaten. Dan moet je regelmatig schakelen bijvoorbeeld. Dus we denken dat we allemaal in een uh, dure Jeep rijden... maar uiteindelijk is het gewoon een Opel Corsaadje, met alle respect. De, de dure Jeep, zoals jij hem beschrijft, kan wel meer dan, dan uh, uh, de, de Allemans Corsa. Natuurlijk wel. Maar dan nog, in beide auto's zul je inderdaad moeten autorijden. En niet alleen maar moeten vertrouwen op de techniek. Ja, en wat gaat er dan fout? Van alles. Ik bedoel, wat je in de hand zou kunnen werken, is uh, bijvoorbeeld uh, problemen met de koeling. Zeker met de temperaturen van de afgelopen weekend. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland uiteraard. Um, uh, kijk je naar het buitenland, dan hebben we daar nog bergachtig gebied bij uiteraard. Wat we in Nederland helemaal niet gewend zijn. Um, uh, nou, en dan, dan is de koeling een van de eerste uh, componenten die problemen zou kunnen geven. Maar daarna... Uh, met, met het blokrijden voor een tunnel, godhard pas. of uh, Brenner of wat dan ook. Het blokrijden voor een tunnel betekent een hele lange file bergopwaarts. Uh, in hoge temperaturen met de kerven naar achter. Als je dan uh, niet goed, niet op de juiste manier, niet op de machine manier een koppeling bedient, ja, dan geeft die koppeling versnellingsbak versnellingsbakker. Iedereen gewoon op. Ja, we moeten allemaal op cursus. Opnieuw. Nou, dat is soms niet gek, inderdaad. Dat is soms niet gek. Uh, vooral ook je uh, gezonde verstand gebruiken. En uh, het hangt er vanaf of je een dieselmotor of een benzinemotor gebruikt. Maar rij vooral op het maximale koppel. Nou, is dat een technisch verhaal. Maar komt erop neer dat als je de auto gaat belasten. en je gaat omhoog rijden met zware belasting erachter. zorg dat je met een dieselauto rond 2500 toeren zit. zorg dat je met een benzineauto rond 3000 toeren zit. Komende Zaterdag, Zwarte Zaterdag. Uh, druk dus voor de AWB? Vast en zeker. Vast en zeker. Nou, we, alle verloofd, voorrijd, in je we, we, we hebben de bezetting opgehoogd, uh, uh, we gaan ervoor. Uh, we, we, wij wisten natuurlijk ook, net als de rest van Nederland... Uh, uh, dat er een Zwarte Zaterdag aan zit te komen, dus onze bezetting is erop uh, geënt. Uh, uh, maar er zullen veel mensen uh, uh, met pech staan die dat op dit moment nog niet weten. Ja. Peter Heemskerk van de AWW, dankjewel. Okay.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 Goedemorgen Wouter. Waar ja, Vanuit lijn 1 vanuit Delft. In Delft. We staan bij de TU Delft. Want hier vinden wij de kennis die nodig is om onze woonmarkt uit het slop te trekken. Ja, waar vroeger een koopwoning het ideaal leek, is een huis nu steeds vaker een blok aan het been. Ik ga straks hier vanuit Delft in de bus van lijn 1 praten over de vraag... Moet Nederland weer een huurdersland worden? U hoort het zo in lijn 1 van de NDR. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Spaanse economie vertoont tekenen van vooruitgang. In het afgelopen tweede kwartaal was er weliswaar nog een krimp in Spanje van 0,1 procent. Maar in het eerste kwartaal was de krimp nog 0,5 procent. De Spaanse regering heeft steeds voorspeld dat het economisch herstel in de tweede helft van het jaar zal intreden.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 En bij de bevrijdingsactie in de gevangenis in Pakistan... zijn volgens de Pakistanse politie zo'n 250 gevangenen ontkomen. Onder hen zijn 30 belangrijke taliban-strijders. Strijders bestormden gisteravond in politieuniform... die gevangenis in het noordwesten van Pakistan. En dat zijn de hoofdpunten. En er is geen verkeersinformatie. Dat betekent dat we gelijk doorgaan met de NTR... met het programma Leining. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orangef. Tot de jaren tachtig waren wij een land van huurders... totdat onze overheid zich ging focussen op het stimuleren van het eigen woningbezit. De economie bloeide en jaren ging het goed tot de economische crisissen uitbrak. Ja, het hebben van een koopwoning bleek steeds vaker een blok aan het been... En de huizenmarkt ligt nog steeds op zijn gat. Plannen om deze weer op de rails te krijgen lopen uit op niets. Vandaag praten we over Nederland, huurdersland. Wat vindt u? Moet Nederland weer een huurdersland worden? Moeten we weer terug naar hoe het vroeger was en meer gaan investeren in huurwoningen? Hoe woont u zelf? Heeft u een koopwoning of huurwoning? Bent u blij met uw koopwoning? Of denkt u...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 It's come to a showdown and he wants the lowdown if I'm raising my rent. Raising the rents. We gaan het in de Lijn 1 bus vanuit Delft hebben over. Moet Nederland weer een huurdersland wonen? Ja, en de bus die staat voor de Technische Universiteit van Delft. In de bus Emeritus Hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week pleitte historicus Han van der Horsten in een artikel op de Joop ervoor om van Nederland weer een huurdersland te maken. Wat vindt u van dat idee? Ik vind niet dat. De overheid moet kiezen of wij kopen of huren. Dat moeten de mensen vooral zelf doen. Dat kan variëren al naar gelang de fase in een huishouden en natuurlijk ook al naar gelang je inkomen en vermogen. Maar het is inderdaad zo, pas nog weer vastgesteld, dat in deze crisistijd de vraag verschuift van kopen naar huren. En ik denk dat er ook een aantal structurele factoren zijn die dat ook na de crisis uh, als perspectief bieden. De arbeidsmarkt is zeer flexibel geworden. Veel ZZP'ers, flexibele schil. Nou, dan uh, is het huren een veel logischere oplossing dan een koopwoning. De eisen die aan hypotheken worden gesteld, die worden aangescherpt. En er zijn hele goede redenen voor. Dus mensen die vroeger konden kopen, kunnen dat straks niet meer. Uh, en uh, de... Fiscale steun die het kopen heeft gehad tot nu toe, ja, die zal toch echt stapje voor stapje afgebouwd worden. Dus ik denk inderdaad dat het huren weer wat op zal rukken. En dat de koopsector, die blijft natuurlijk, maar een wat kleinere rol zal vervullen dan in de afgelopen periode. Ja, en de historicus Han van der Horst zegt: we moeten weer een huurdersland worden. Kunnen we daarmee stellen, we zijn op dit moment geen huurdersland, we zijn een land van kopers. Nou, we zijn een land van allebei hè, en dat zal zo blijven. Maar het is wel grappig om eens te kijken hoe de Duitsers dat geregeld hebben. Die gaan ervan uit dat als je koopt, dan heb je eerst gespaard. Dus daar is het beeld, als je de entree op de woningmarkt maakt... doe je dat meestal in de huursector, dan ben je nog mobiel. Dan kun je, als je je settelt, gaan sparen en later een huis kopen. En soms zijn er mensen die in een later stadium weer terug gaan naar huren... Dat deden we vroeger ook. Hè? Ook daar was kopen gekoppeld aan sparen. Uh, en ik denk dat we dat weer opnieuw moeten uitvinden. Dus dat betekent dat al na gelang de fase en al na gelang je succes op de arbeidsmarkt je kan huren en kopen. Maar het aandeel voor huren zal vooral in die eerste fase van uh, je carrière uh, toenemen. Ja, en als we nu kijken naar de, naar de woningmarkt. Hoeveel procent is er, zijn koopwoningen en, hoeveel, en wat is het percentage huurwoningen? Hoe is, hoe is die verhouding? De orde van grootte is dat we naar 60% koopwoningen zijn gegaan. Dus het is in ieder geval de meerderheid. We hebben ruim 30% corporatiewoningen. Dat is natuurlijk toch weer binnen het huren een aparte categorie. En dan komen we niet veel verder dan 10% in de commerciële huursector. Dus de... Er wordt nu gezegd, die corporaties moeten een stap terug doen. Hè? Die hebben zich misdragen en die moeten zich op de doelgroepen gaan richten. Dat klinkt wel aardig, maar het veronderstelt... dat er allemaal commerciële vastgoedbeleggers klaarstaan... om dat gat in te vullen. En dat is in de meeste delen van Nederland absoluut niet het geval. En waarom is dat niet het geval? De beleggers in Nederland die investeren uh, voor ongeveer 85% van hun middelen in het buitenland. Dus er moet iets heel aantrekkelijk zijn in Nederland... wil je beslissen om hier te investeren in huurwoningen. En de beleggers zeggen al jaren... dat huurbeleid vinden we veel te ingewikkeld. Dus dat is niet aantrekkelijk. En daar is iets bijgekomen. Het huidige kabinet heeft aangekondigd... om een verhuurderheffing in te voeren. Die is bedoeld voor verhuurders van woningen met een gereguleerde huur. Dat is dus overwegend de corporatiesector, maar ook een deel van die vastgoedbeleggers. En dat heeft een dramatisch effect op de investeringen in nieuwbouw. zowel van die sociale als de commerciële verhuurders. Dus juist als we veel huurwoningen nodig hebben. Mm -hmm. zorgt de overheid ervoor dat dankzij die verhuurderheffing. de uitbreiding van de voorraad compleet stil komt te staan. En waarom is dat? Wil, wil onze overheid gewoon niet dat we gaan huren? Daar zit zeker in het idee van de overheid, uh, we moeten het eigen woningbezit bevorderen. Wat dus spookrijden is op de woningmarkt. Maar de belangrijkste overweging is, er is geld tekort. En laten we eens kijken of we vooral die corporaties niet een kopje ja. kleiner kunnen maken. Want 1,7 miljard euro per jaar, dat zijn natuurlijk fantastische bedragen die je zou kunnen noteren. Maar als ik u zo hoor, is het we hebben geld tekort, we willen geld winnen. Ja. Maar zonder een lange termijnvisie. Ja, voor zover er een lange termijn visie is, deugt die van geen kanten. Want je moet nu juist zorgen dat die huurwoningvoorraad dat die wordt aangepast... en dat die wordt uitgebreid. En dat gebeurt dus op geen enkele wijze. Ja. En iemand die opkomt voor die huurders is van de vereniging Nederlandse Woonbond. Goedemorgen, Hans Rozenboom aan de telefoon. Goedemorgen. U bent woordvoerder bij de Nederlandse Woonbond... Ja, wat vindt u van dit idee? Want dit idee om van Nederland weer een huurdersland te maken moet als muziek in uw oren klinken. Ja, dat is inderdaad een geweldig idee. We hadden het zelf kunnen roepen. En wij hebben een huuralarm afgegeven, maar dit is feitelijk dezelfde boodschap. Eh, wat je ziet is dat de overheid <coughs> gekozen heeft om de koopsector te versterken. En alle maatregelen zijn gericht op het versterken van de koopsector en het aanpraten van de koopwoning aan de mensen. Het wordt op dit moment heel moeilijk omdat die woningmarkt vastzit en door de crisis zijn woningen vaak onbetaalbaar en uh, wat je dan tegelijkertijd ziet is dat de huren enorm stijgen. En dat mensen ook niet meer in staat zijn om een duurdere huurwoning uh, te betalen. Dus het zit aan alle kanten vast. En die ja. heffing uh, waar we sprake is, hè, die huur, verhuurheffing van 1,7 miljard euro, die wordt bij die corporaties vooral weggehaald. Verhuurders krijgen de ruimte om dat extra geld wat ze af moeten dragen aan het Rijk binnen te halen. En dan kunnen ze dus, dus en dat is nog erger... ze kunnen 2, uh, 2 miljard euro per jaar binnen gaan halen. En dat geld moet allemaal worden opgebracht door die huurders. Nou, dat is rampzalig. Tegelijkertijd wil de overheid een, een split maken. Ze wil onderscheid maken tussen... He, ze willen corporaties opsplitsen voor een deel woningen... wat dan gereguleerd is of sociaal... en voor een deel woningen wat geliberaliseerd is, dus vrije huursector. Mm -hmm. Dat betekent dat je die Of die instellingen die ontstaan met alleen maar goedkope en wat slechtere woningen voor de lagere inkomens. Dat die geen geld meer kunnen genereren om investeringen te doen in nieuwbouw. Ja. Ook minder geld hebben voor onderhoud. En je krijgt dus een tweedeling in de samenleving. En er is ook geen geld om betaalbare woningen uh, overeind te houden. Dus het aanbod betaalbare woningen, dat slinkt. He, en ja, wij als woonbond zien het echt uh, rampzalig uitwerken... Dit, dit beleid van de overheid... wat helemaal gericht is op het versterken van de koopsector. Ja, en even nog naar, naar iets anders. Hè? Want u zegt die sociale huurwoningen aan de ene kant... en aan de andere kant die commerciële huurwoningen. Ik heb het even ja. met mijn collega's gehad... Een probleem wat ik in de praktijk zie om mij heen. Bij mezelf, maar ook, ook bij collega's, bij vrienden. Is dat het lijkt alsof er in ons land tussen die sociale huurwoningen. Waarbij dus de overheid je helpt om een deel van die, uh, van die huur op te brengen. En die commerciële woningen die beginnen rond uh, nou ja, in de grote steden 900.000 euro. Daartussen zit niks. Dus een alleenstaande met een goed inkomen die niet voor sociale huurwoning in aanmerking komt. Is gewoon 50% van zijn inkomen kwijt aan, aan een huurwoning. Dat klopt hoor. Het is gewoon een niche die niet bediend wordt. Uh, dat komt omdat ze voor de, de, de, de beleggers niet echt interessant is. Hè. Dat, dat, dat, dat levert huur op tussen, de, laten we zeggen, 680 en 1000 euro. Nou, dat, dat, die markt is niet echt interessant voor de beleggers. En ja. corporaties, die doen daar nog wel wat, maar te weinig. Hè. Maar tegelijkertijd zie je, en dat is ook belangrijk om vast te stellen... dat de vraag naar betaalbare woningen, dus woningen met een huur van minder dan die 680 euro dat die eigenlijk de grootste is. Dat is eh, een, eh, de, de, de deskundigen zeggen dat 51% van de vraag toch eerst naar betaalbare woningen. Nou, He, dus ja, onder die 600 dat, dat euro. Dat betekent niet dat er geen vraag is naar de wat dure woningen tussen die 680 en, en de 1000. Ja. Maar de vraag naar betaalbare woningen is groter. Ja. En ook die woningen zijn er niet? Nee, En de, dus de voorraad slinkt in ras tempo omdat die, die verhuurders, die moeten die heffing betalen... die zullen dat in rekening brengen bij de huurders. Dat gaat onder andere door enorme huurverhogingen. Ja. En wat kan Den Haag doen om het beter te maken? Want als u dit zo schetst, meneer uh, Roosjeboom... dan denk ik, nou ja, ik kan me gaan begraven... want het is wel heel ernstig gesteld met die woningmarkt in ons land. Nou, Den Haag zou niet die heffing moeten opleggen. En dat geld gaat gewoon naar het, uh, het Rijk toe, naar de schatkist. En dat, dat, dat heeft geen enkele functie meer voor de woningmarkt... Eigenlijk zou gestimuleerd moeten worden dat corporaties gaan bouwen. En uh, het Rijk verdient daaraan door btw en inkomstenbelasting. Het gevolg is dat als er 5 miljard geïnvesteerd zou worden, het Rijk 2,5 miljard euro verdient. Ja. Nou, dat is meer dan die heffing, zal ik maar zeggen. Alleen dat past dan weer niet in de systematiek van het begroten. Dus dat Precies. doet men niet. Men wil er ook niet van weten. En wel, het zou veel beter zijn. En daarin worden we gesteund als woonbond door de, de FNV Bouw, En de FNV gewoon vanwege de werkgelegenheidsproblematiek, uh, Door de middenbedrijven. Uh, ik bedoel, allerlei maatschappelijke organisaties zeggen dat zou de beste aanpak zijn. Alleen ja, de overheid wil er niet aan. Oké, okay. dank u wel Hans Roosjeboom dat u aan de telefoon uh, wou komen. Dank u wel. Terug even naar de bus. Emeritus Hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus. Hoe groot is de kans dat de overheid gaat bouwen? Bouwen uh, Die is ongeveer nul. nul. Uh, daar is de, de overheid nooit goed in gebleken. Uh, maar het is natuurlijk heel treurig dat wij de afgelopen jaren hebben moeten constateren dat de koopsector wegviel in de nieuwbouw. De woningcorporaties die bouwden de afgelopen jaren 60% van de hele productie. En dan ga je dus zo'n verhuurderheffing aankondigen... wat overigens feitelijk een huurderheffing is... want de huurder betalen het gelag via die inderdaad, extra huurverhogingen. Maar dan ga je dus die productie die ga je de nek omdraaien. Dus volgens de huidige uh, uh, ramingen gaat de productie van 31.000 woningen... dit jaar van de corporaties terug naar 12.000 de commerciële verhuurders die zijn ook buitengewoon huiverig voor die verhuurderheffing. Die denken, ja, Nederland is het enige land waar ze zoiets hebben. Daar gaan wij dus niet investeren. Die zijn dan een tijdje lang bezig om hun voorraad juist te, in te krimpen... in plaats van uit te breiden. En u had het over die uh, hoge uh, uh, huren van uh, commerciële huurwoningen in, in Amsterdam enzovoort. Hè? Dus een soort bikini-differentiatie waarbij er in de, de middengroepen helemaal geen aanbod is. Mm -hmm. Maar je, stel dat je in Groningen of Friesland of Drenthe of Zeeland woont... Daar zijn helemaal geen particuliere huurwoningen. Daar is geen belegger die denkt, weet je wat, daar ga ik eens in investeren. Dus da, als je daar niet in de corporatiewoning mag, gezien je inkomen. Dan moet je kopen. Dan moet je kopen. Maar, hoe, maar dat kopen? Hè? Dat, ik bedoel, als we kijken, vaste contracten, Nou, die krijgen mensen steeds moeilijker. Zeker als je als je in, in heel veel beroepen noemt ze maar ja. op, is het al helemaal onmogelijk. Uh, ZZP'ers, voordat die bij de bank een keer een hypotheek krijgen, dat wordt ook steeds moeilijker. Ja. Wat moeten dan die mensen, de mensen die dus geen, niet in aanmerking komen voor de sociale huurbouw... en geen hypotheek kunnen krijgen? Nou ja, die worden dus geconfronteerd met een beleid wat op geen enkele manier op de vraag is afgestemd. Want die vraag is natuurlijk heel erg duidelijk. Die zouden in het begin van hun carrière heel goed kunnen huren... Maar ja, dan moet dat aanbod er wel zijn. Ja. En dat wordt dus nu in feite door het beleid wat gevoerd wordt... Uh, helemaal onderuitgehaald. Dus we zien dat in de problemen van de woningmarkt steeds bij de mensen in Den Haag het idee bestaat... we moeten dat kopen helpen. Bijvoorbeeld de reductie van de overdragsbelasting van 6 naar 2 procent... typisch voor de kopers. Dat kost ons per jaar 1,2 miljard euro. Dus we bezuinigen ons te pletter, maar daar is ineens geld voor. Ja. Terwijl in de huursector, ja, die mag dus boeden. Ja, dan krijgen je een complete scheve situatie. Die, uh, daar kun je dus allerlei ethische vragen over stellen. Maar in ieder geval werkt het voor geen meter. Ik ga zo verder met u over die uh, huurdersmarkt. Maar eerst naar, ga ik naar de dame van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, mevrouw Filipine Vinken. Vicevoorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM en zelf ook makelaar. Goedemorgen, mevrouw Vinken. Goedemorgen, mevrouw Adam <laughs> Wat vindt u van het idee van Han van der Horst om Nederland weer een huurdersland te maken? Nou, meneer Priemers heeft dat prima uitgelegd. Nederland is een land van allebei. En dat zal ook zo blijven, omdat mensen gelukkig worden van keuzes en keuzes die ze kunnen maken. Maar mijn stelling is dat de koopwoningmarkt ontzettend geholpen zou kunnen worden door een goed functionerende huurwoningmarkt. En dat heeft alles te maken met wat de twee heren net voor mij zeiden. Uh, de huurwoningmarkt werkt niet perfect. Er zijn te weinig sociale huurwoningen, maar er zijn ook te weinig vrije huurwoningen. En juist in dat veld waar, hè, waar u zelf ook in privé tegenaan loopt... dat uw uh, kennissen heel slecht aan de, aan de bak komen op een uh, eerlijke manier. Uh, men noemt dat ook wel als je in een huurwoning woont... je krijgt een extra hoge huurverhoging. Uh, omdat je scheef woont, dan denk ik ja, dat is ontzettend oneerlijk. Want er zijn gewoon geen rechte woningen voor de mensen... die ja, wat groter of wat meer zouden kunnen betalen. Dus men kan ook niet verhuizen. En het, uh, u zegt ook, van, nou, je, je wordt gedwongen om te kopen... maar ja, als je tussen de 30.000 en de 50.000 euro verdient... krijg je geen hypotheek, of je bent wat flexibel, hè? zzp'ers waar er steeds meer van komen... je krijgt geen hypotheek, toch weer aangewezen op de huurwoningmarkt... waarvan er geen woningen zijn. Dus we vragen ons ook af, waar blijven die mensen? Um, en wij denken dat als er meer gewoon goed gebouwde uh, huurwoningen... in het wat hogere segment komen buiten dan dat er ook wel vraag is naar uh, meer uh, sociale huurwoningen, maar ook een, be een betere, een bredere, uh, vrije huurwoningmarkt, dan zou je dus heel makkelijk van koop naar huur en weer terug van huur naar koop kunnen komen. Ja. Omdat, uh, ja, je, zou, je, je bent dan flexibeler. Maar volgens meneer Primus uh, Emeritus hoogleraar Volkshuisvesting hier bij mij in de bus in Delft, die zegt, ja, ja de kans dat er meer gebouwd wordt, is zo goed als nul. Dus ook u geeft dat aan, maar dan gaan we het hebben over iets waarvan de kans nul is. Nee, maar het is ook ongelooflijk dat onze minister voor wonen, nog uh, de regeringspartijen en zelfs in de oppositie, is er geen visie op waar hebben we in Nederland op welk moment welke woningen nodig. De minister denkt, als ik maar uh, gebieden aanwijs waar woningen gebouwd mogen worden, en dan het liefst ook nog gestapeld, hè, dus appartementen, dan komt het wel goed. Maar je moet natuurlijk wel goed met elkaar erover nadenken van... Hey, als er geen faciliteiten zijn voor uh, eerlijk bouwen, hè, dus genoeg bouwen, maar ook voldoende rendement voor beleggers, want anders gaat dat geld inderdaad naar het buitenland, dan komen we de komende jaren echt, hebben we echt een probleem in de huurwoningmarkt. En dan komen we ook uh, uh, op slot te zitten met de koopwoningmarkt. En ik bedoel dan op slot, uh, dan komt er weer een vraag naar meer koopwoningen. En ja, kunnen we die mensen allemaal wel kwijt? Ja, en nu bent u vicevoorzitter van de vakgroep wonen van de NVM en ook makelaar. Vindt is het terecht dat heel veel huurders het gevoel hebben dat zij de dupe worden omdat de koopmarkt wordt voorgetrokken? Ja, dat weet ik niet. Wij wij als NVM zeggen eigenlijk, ja, uh, wees eerlijk, hè, zorg voor voldoende rechte woningen. Maar zorg ook dat zowel de koopwoningmarkt als de huurwoningmarkt op dezelfde fiscale wijze behandeld worden. Als je uh, uh, huursubsidie, de oude huursubsidie oftewel nu de woningtoeslag nodig hebt... in het huursegment, waarom zou je dat ook niet in de koopwoningsegment... Uh, uh, uh, ter beschikking stellen? En uh, je merkt inderdaad dat de hypotheekrenteaftrek aftrek... dat die echt ter discussie staat. Ja. Nou, dat, kun je natuurlijk, dat kun je natuurlijk best veranderen... als daar maar een ander fiscaal stelsel tegenover staat. Ja. Je kunt het natuurlijk niet zomaar zeggen tegen... Uh, ...honderdduizenden gezinnen die gekocht hebben op basis van nou dit is mijn maandlast. Kun je niet zeggen tijdens de wedstrijd, de regels veranderen. Kun je misschien wat doen, maar dan moet het wel eerlijk gebeuren. Ja. Mevrouw Vinken, we zien dat er steeds meer uh, makelaarskantoren zijn... ...die behalve woningen te kopen aanbieden, ook woningen te huur aanbieden. Hoe zit dat bij u? Ja, ja dat zien we inderdaad. Ik doe dat zelf ook. En dat begint natuurlijk bij het, uh, het, uh, het middel op de leegstandswet. Uh, ja, er zijn nu eenmaal mensen die met twee koopwoningen zitten. Die graag die woning zouden verkopen. Maar ja, nu ook op een eerlijke manier hè, uh, die woning tijdelijk kunnen verhuren. Zonder dat men kleeft aan die huurder. Uh, en dat, dat klinkt misschien wat negatief. Wat, uh, maar het is natuurlijk wel de vraag: van hé, hey, als ik mijn huis verkoop iemand die hem zelf kan bewonen. moet ik natuurlijk wel op een nette manier van mijn huurder afkomen. Nou, dat kan volgens de leegstandswet. Ja. En vervolgens vinden wij als NVM dat het ook heel belangrijk is dat het transparant gebeurd is, dat je meldt dat het leegstandswet is, maar ook dat je meldt waar vallen die kosten, wie betaalt uh, uh, de bemiddelaar, in ons geval dan de makelaar. Dus uh, wij vinden altijd dat dat, dat, dat, dat bij, de op, bij de opdrachtgever van de opdracht dat okay. is ook nog een veld wat, uh, waar veel te doen is hoor. Tot slot mevrouw Vinken, hoe lang duurt het nu gemiddeld voordat een huis uh, verkocht is? Hoe lang staan huizen te koop op dit moment? Ja. De, de helft van de koopwoningvoorraad, wat te koop staat, staat voor meer dan een jaar te koop. Maar dat wat verkocht wordt, uh, wordt gemiddeld binnen 165 dagen verkocht. En dat betekent dus dat als je uh, je huis op de, op de markt brengt, als je hem al op de markt brengt, dat je dat met een goede prijs doet. Dat betekent dat het nieuw het aanbod ook eerder verkoopt, omdat men daar de realiteit van de, uh, de prijzen ziet. En men ook met een woning pas op de markt kan zegt, ja ik kan ook echt verkopen. Oké, okay, dank u wel, Filipine Vinken. Bedankt. Heel graag gedaan. Ik kijk even naar Rien. Ik heb nog een telefoontje. Een beller hangen? Nee, de beller is weg. Ik ga even <laughs> kijken. Annette, die mailt... Ik heb een heerlijke eigen woning. Huren zijn zo hoog. Dat geld investeer ik liever in mijn eigen woning. Ja, dat hebben we natuurlijk vaak gedacht, uh, Hugo Primus. Van Je kunt beter het geld investeren in een koopwoning. Want nu, als je gaat huren, dat gaat toch alleen maar naar de huisbaas. Gaat dat nog op? Die huisbaas moet daar natuurlijk wel zorgen voor goed onderhoud en aanverwanten. Dus uh, het is allebei uh, kan het interessant zijn. Het is inderdaad wel belangrijk om. Uh ons te realiseren dat op het ogenblik, ondanks de crisis... de woningbehoefte elk jaar nog steeds stijgt met zoiets van 80.000 per woning. Dus als je vergelijkt met de leegstand van kantoren... ja, dat is een uitzichtloze zaak. Daar moet je echt niks bij bouwen. Terwijl in de, huurwoning, in de, in de woningmarkt moet je wel degelijk uh, zorgen dat er gebouwd wordt... om die behoefte weer een klein beetje op te laten krabbelen. Um, dus de keuze, die moeten de mensen zelf maken... gegeven hun omstandigheden, en die kunnen ook uh, veranderen. En het, het het pijnlijke is, het, het, dat is dat de oplossing voor al deze problemen die is al een tijd lang geheel bekend. Uh, vorig jaar hebben vier hele belangrijke partijen een akkoord gesloten. Dat noemen ze Wonen 4.0. Dat is de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat is ook de Woonbond. Dat is de Vereniging Eigen Huis en dat zijn de corporaties. En die hebben gezegd... wij moeten nu, uh, hebben hun tegenstellingen dus weten te overbruggen... wij moeten nu vanaf 2015, als hopelijk de crisis een klein beetje geluwd is... stapje voor stapje uh, afkikken van subsidies... Zowel de fiscale als de, de bijvoorbeeld de subsidies die in de huursector nog wel voorkomen. We moeten wel een woontoeslag hebben die ervoor zorgt... dat het sociale grondrecht wonen ook geldt voor mensen met een laag inkomen. En dat is dus niet alleen maar in de huursector, ook in de koopsector. Mevrouw Vinken noemde dat. En als je dan stapje voor stapje afkikt van deze uh, steun... dan ga je dus inderdaad richting markthuren en richting marktkoopsommen. En daar is dus een groot maatschappelijk draagvlak voor. En zo'n opzet levert ook incentives, prikkels op om nieuwbouw te plegen, zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen. Dan moet je inderdaad die verhuurderheffing onmiddellijk afschaffen... want dat is een enorme uh, spelbreker in het geheel. En het is jammer dat de overheid die juist op zoek is... in allerlei uh, beleidssectoren naar een maatschappelijk draagvlak... dat draagvlak... Op die woningmarkt eh, helemaal heeft genegeerd. Maar dat kan misschien eh, met Prisjesdag aanstaande in één keer weer goed komen. Laten we het hopen. <tiedacht> U hebt vertrouwen. Ik ga nog even naar wat tweets voordat ik naar beller ga. Frans Bergwerf die, die zegt er zijn veel oude sociale huurwoningen met subsidie en veel te dure vrije sectorwoningen. De overheid geeft signaal naar koop. Nog even één ding voordat ik naar de Beller ga. Ik hou zelf heel erg van herbestedingsplannen. Dat vind ik. Dus oude gevangenissen waar weer woningen in komen. Hergebruik. hergebruik. Al die. Al die kantoorpanden die dus leeg staan, waar u ook al naar refereerde... waarom maken we daar geen woningen in? Het pijnlijk is inderdaad dat op de plekken waar die kantoren leegstaan... is er een enorm tekort aan studentenhuisvestingen, jongerenhuisvestingen enzovoort. Wat er moet gebeuren is dat de waardering... hoe die kantoren in de boeken staan, dat die flink omlaag gaat... Want bij de huidige waardering kun je geen behoorlijke jongerenhuisvesting plegen. Maar als je die stap zet en het moet gebeuren, wordt ook door de Nederlandse bank zeer op aangedrongen. Dan is er een enorme uh, mogelijkheid om uh, die, woning, die, uh, die, die, die uh, kantoorruimte om te katten tot ateliers, tot woonruimte voor jongeren enzovoort. En dat gebeurt hier en daar, maar dat zou op een enorm veel grotere schaal kunnen gebeuren. Oké, okay. deze is ook nog wel leuk. Kees van der Hoeven, die zegt... Goed, goed Hugo Primus te horen. Toen jaren 70, jongste professor in Delft. Nu emeritus ja, en orsie. alive in kicking. Vast referentiepunt in mijn leven. <laughs> Even tot slot. Voor mijzelf en al mijn vrienden die graag een huis willen kopen. Is het verstandig om het nu te doen? Dat moet je eventjes zelf nagaan... en eens even je knopen tellen, zeker het geld tellen. Ik denk dat de eerste gang steeds moet zijn... naar uh, de hypotheekbank... om te kijken wat zou er mogelijk zijn. Kan ik überhaupt een hypotheek uh, aantrekken? En wat is zo'n beetje de maximale prijs... die je zou kunnen betalen? En gezien de, de, de, de regio waar ik wil wonen... wat kan ik daarvoor krijgen? Kijk ook eens wat de huurmarkt heeft uh, te bieden. En dan moet je dat afwegen... wat in de eigen situatie het verstandigste is. Ja. Uh, daar kan ik geen algemene... Uh, Lijnen vooruitzetten. Het kabinet denkt dat ze dat wel kunnen. Hè? Gij zult kopen tot de dood erop volgt. Maar die benadering volg ik niet. Ja, en u vertelde mij voor de uitzending: waarschijnlijk zakken de prijzen nog tot volgend jaar. Ja, het is nu zo erg dat de banken hebben besloten... wij gaan geen prognoses meer publiceren... want uh, dat wordt een self-fulfilling prophecy. Hè? Het wordt nog erger en dan wordt er helemaal niet goedkoop. Maar neemt u van mij aan dat dit jaar uh, de prijzen verder zullen dalen. Het is pas door uh, Moody's, het ratingbureau, uh, nog eens een keer bevestigd. Volgend jaar ook. En als er nou geen nieuwe bank omvalt... en geen Europees land in de moeilijkheden <laughs> komt... dan hebben we een kans dat het eind van het volgend jaar de bodem bereikt is... en er een geleidelijk herstel gaat plaatsvinden. Dank u wel, Hugo Primus. Ik wacht nog met kopen. Dank u wel, luisteraars. Morgen zijn we weer lijn 1. Tot morgen. Ligt u al lekker in de hangmat...